Boek bij de Jong Intra vakanties op dejongintra.nl De Jong Intra vakanties Klinkt lekker hè, die prijsfavorieten van Albert Heijn? Dat is topkwaliteit en altijd laag geprijsd. Zoals AHA Mini rozijnenbollen voor maar 1,99. 538 Nieuws. 10 uur. Goedenavond, ik ben Eva Floon. We hebben weer medailles gewonnen op de winterspelen. Shorttracker Melle van het Woud scoorde een zilveren plak op de 500 meter. En zijn broer Jens haalde daar brons. Bij de Nederlandse Shorttrack Vrouwen ging het mis vanwege een valpartij. Daardoor grepen ze allemaal naast een podiumplek. Schiphol schapt morgen uit voorzorg 100 vluchten. vanwege het winterweer dat eraan komt. Het gaat vooral om korte vluchten binnen Europa. Daarnaast moeten reizigers rekening houden met vertragingen. Ja, verder vandaag in het nieuws. In veel gemeenten zijn de stemwijzers online gegaan... voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgende maand. Bij die verkiezingen is de opkomst vaak laag. Afgelopen keer stemde slechts iets meer dan de helft van de mensen. En in Den Helder was dat zelfs nog minder. De burgemeester daar hoopt dat die stemwijzer dat wat kan opschroeven. Alle kleine beetjes helpen. Wij willen de opkomst natuurlijk zo hoog mogelijk hebben. Maar we willen ook dat onze inwoners zich goed kunnen informeren... En daar helpt het zeker bij. Ja, dat hoorde je bij de NOS. En Rijkswaterstaat heeft een wietkwekerij ontdekt... onder een brug over de A2 bij Vianen. Volgens de burgemeester zijn ze erachter gekomen... omdat het stroomverbruik wel heel hoog was. De kwekerij was in een soort technische ruimte. Daar werd de stroom afgetapt voor de groeilampen. Er is nog niemand voor opgepakt. Ik heb het weer nog voor je. Het kan vannacht regenen of zelfs sneeuwen. Dat zit morgen door in het midden en het zuiden van het land. En daar geldt dan ook code geel. Vanwege de gladheid, het wordt dan 2 tot 6 graden. En tot zover het 5 nieuws Ewa, dankjewel. Krijgt de situatie op de weg op dit moment geen vertragingen, Wel flitsers. DA4 richting Leiden bij Hoofddorp 12,6. DA15 richting Rotterdam bij Drecht 62,2. DA16 richting Breda bij Prinsenbeek 58,9. En DA77 richting Boksmeer bij Heijen. Echts medepaal 10.2.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 38, zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. Ja! Jordi Warners. En de vijf uur op de avondshow met Alesso, Becky en Surrender. En nu eerst Sander. Hier is 12 to 12. Radio 538. Becky Hill en Surrender in de avondshow. Als je wakker bent gebleven voor kip of ei... raak niet van de leg. Snap je? Van de leg. Oh, <laughs> um, binnen nu en 10 minuten gaan we kip of ei zeker spelen. Maar uh, het is eerst even tijd voor het vervolg van een bijzonder gesprek... wat we eerder vanavond hadden. Eerder vanavond spraken wij met de oud-manager van Ferry Doedens... over de documentaire die nu over Ferry online staat bij Prime Video... Ferry Lost, waarin duidelijk zichtbaar is... dat het niet goed gaat met de oud-goede-tijden-slechte-tijden-acteur Ferry Doedens. Nu hoor je het tweede gedeelte van het gesprek... waarbij ik eigenlijk aan Christian vroeg... snap je dat ik het dubbel vind dat we nu over Ferry praten... terwijl Ferry er zelf niet bij is? Ja, dat ja, snap ik absoluut. En daarom doe ik ook niet altijd wel interviews, omdat ik ook niet over hem wil praten. Snap je? Nee. Die, die docu laat denk ik al genoeg zien uh, hoe ik erin zit en wat ik heb gedaan. Um, en uh, dan vraag ik ook altijd aan Ferry van: joh, uh, ik ga dit of dat interview doen, vind jij dat ook goed? Dus dat stem ik ook altijd wel even met hem af. Um, maar ik snap, ja, natuurlijk snap ik uh, dat gevoel. Alleen er um, staan hulptroepen klaar. Ik ken ook vanuit uh, de productie, zeg maar, Fish to Fish, is ook nog hulp aangeboden uh, aan Ferry van: joh. Uh, uh, zeg het maar, iedere vorm van hulp die jij nodig denkt te hebben... die, uh, die willen wij desnoods nog bekostigen, weet je. Dus er dus staan echt wel al allerlei mensen en instanties klaar. Alleen, hij moet wel zelf gaan aangeven dat hij dat wil. Waarom, is het eigenlijk, waarom dacht jij als manager, het is goed voor hem of voor zijn carrière dat hij die documentaire gaat doen, of hoe is dat gegaan? Nou, de insteek was natuurlijk heel anders van de documentaire. Wij werden twee jaar geleden ongeveer benaderd um, vanuit Amazon en, en Sasha Visser... van joh, uh, zou Ferry ook bestaan voor een documentaire? Toen heb ik eigenlijk gezegd van nou, ik ga het met hem overleggen... maar er speelt zo weinig op dit moment in zijn leven... dat ik het helemaal... ja, ik zou niet weten wat je moet gaan draaien. Um, nou, toen hebben we daar nog eens een keer over gesproken. Ferry zei toen ook, nee, dat moeten we niet doen... Uh, maar toen zijn we nog een keer in gesprek gegaan. En toen zei ze ja, eigenlijk van ja. Want Ferry wist op dat moment ook helemaal niet wat hij wilde. Of die wilde zingen, acteren, presenteren. Of die OnlyFans wilde blijven doen. Een combinatie van beide. Dus daar heb ik ook al een keer tegen hem gezegd. Van ja, als jij niet weet wat je wil, kan ik natuurlijk ook niet helpen. Ja. Omdat om die carrière uit te stippelen, of in ieder geval daar, daarbij te helpen. En toen zei Sascha, misschien is het wel mooi... dat hij in die documentaire gewoon een zoektocht gaat beginnen... naar wat hij nou eigenlijk wil. En toen had ik er eigenlijk al in gedachten... nou, als, als we dat ongeveer twee jaar gaan doen... dan heb ik wel vast een producent bereid gevonden... om hem weer een musicalrol te geven... dat dat dan het happy end is van die, van die musical. Alleen gaande de weg dat we aan het filmen waren... ja, werden die problemen van serie natuurlijk zichtbaar en ernstiger. En, ja, Want die waren dus er een... al wel, maar in mindere mate. Ik veel minder maakt, ja. Ja. Ja, de, de... Ik had toen wel mijn vermoeden, zeg maar twee jaar geleden, maar ik, ik, ik had het ik had nog niet. Uh, nou, ik wist het gewoon allemaal nog niet zeker. Zeg maar. Had dit wel uh, online gemoeten? Ja, dat hoor je natuurlijk veel. En ik, ik snap dat mensen dat, uh, dat vinden. Um, maar in principe, zeg maar, Ferry heeft akkoord gegeven en, en staat er nog steeds achter. Hij zegt ook: Dit, ja, dit is gewoon wat er speelt in mijn leven. Ja, hoe, hoe, hoe ernstig dat misschien ook is. Um, dus ja, vanuit hem uh, is, er, is er in principe geen bezwaar dat het nu op televisie is. Maar ik snap dat mensen zeggen van ja, waar zit je nou in godsnaam naar te kijken? ja nou, nou. Christian, mag ik um, toch wel even op een positieve manier afsluiten? Ik denk ook wel dat heel veel mensen zien... dat, dat er onder deze verslaving, onder deze problematiek... gewoon een hele lieve, getalenteerde, aardige Ferdie zit... die eigenlijk ja. door iedereen wel... ja, iedereen wil hem wel helpen. Ja, nee, dat is absoluut. En het is wat je zegt, klopt, het is gewoon een... Hele aardige, lieve, getalenteerde jongen eigenlijk ook nog. Alleen, ja, met dat talent doet hij op dit moment niet veel. Nee. En dat is heel jammer. Christian, nogmaals mega bedankt voor, voor dit gesprek. Graag gedaan. Uh, succes in de toekomst en een hele fijne avond nog. Dankjewel, ja. fijne avond. Dankjewel, hè. Take no Christmas for me. I'm told to drinks go straight to my knees. I'm so...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 J. Blythe en Family Affair heb je iets later dan normaal. Maar traditie getrouw, toch aanwezig. Kip of ei? Iedere avond de vraag is hetzelfde. Welke van de twee gegeven opties bestaat er eerder? En vanavond, de opties. Popcorn of chips? Ja. Dus popcorn of chips. Was, wat was er eerder? Popcorn of chips? Kom maar door via de 538 app. Stuur je antwoord in en maak je kans op het 5 prijspakket. Diep in de nacht voor ik je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 Tot het eind van mei op 538. En binnen nu in 10 minuten hoor je het antwoord op de vraag... Ik kip of ei, wat was er eerder? Popcorn of chips? Zorg dat je goed bent voorbereid. Zoek je zonnebril. 2, Fix je vrije dagen. 3, Wel je beste vriend of vriendin. Want deze weken zijn de 538 Zomerweken. Luister en win. Jouw zomervakantie voor twee. Pizza, Greta, Mallorca, Portugal, Portugal, Italië, Bulgarije... Grond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 Bij Burger King. De komende weken is het Hebbers bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only met 25 gig en 200 minuten... voor maar 59 per maand. Kijk op Ben.nl. Ben. Tik Tok. Het is alweer februari. Heb je al nou iets met je goede voornemens gedaan? Wel begonnen met beleggen. Voor je het weet is het 2027. Stop met snoerzen. Start vandaag nog met beleggen tegen ongekend lage tarieven. Tik Tok. De hero. Everyone is an investor, baby.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 En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed. Nu bij NL Ziet. De eerste drie maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken. Wat je ook zoekt bij jouw keuken, keukeloos heeft het. Van de beste keukenapparatuur tot de laatste keukentrends. En altijd scherp geprijsd. Keukenloos.nl Keukeloos.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl De laatste keukentrends. Keukenloos heeft het. Keukeloos.nl.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 Dus wat je ook zoekt, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnementen vereist advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. 5, 3, Jordi Waarners. Zo meteen kip of hij antwoord op de vraag. Popcorn of chips, wat was er eerder? Eerst Taylor Swift. Are quite the pyro. You light the match to watch it blow.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 Oh, I'm feeling you. Let's go. Hits. Yo, here's your 538. Radio 538. I'm sorry I'm here for someone else. But it's good to see your face. And I really hope.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 But I'm here for some- En sorry, I'm here for someone else, je op 538. Tijd voor de vraag: wat was er eerder? Popcorn of chips in een nieuwe editie? Kip of ei? Wat was er eerder? Ik kan er echt niet bij. Oh, ik moet het weten. De kip of het ei? Ja, popcorn of chips. En dan zeg ik hallo met Jordi van 538. Met wie spreek ik? Een goedenavond met Wouter. Wouter, een hele goede. Wat klinkt jij vries en fruitig? Oh, ja, uh, ik kom net uit Zwitserland, dus ik heb al een ritje achter de rug. Leek, wat leuk. En uh, een ritje als vrachtwagenchauffeur dan, uit Zwitserland? Uh, ja, ja, ja, als verhuizer, vrachtwagenchauffeur. Ah, oh, dat is goed zeg. Of oh, verhuizer, mensen die dan naar Zwitserland zijn verhuisd of andersom naar Nederland? Uh, uit Nederland naar Zwitserland. Oh, prachtig zeg, heerlijk, jaloers. Um, Wouter, jij doet mee aan kip of ei. En de vraag ja. is, wat was er eerder, popcorn of chips? Maar daarvoor gaan we eerst eventjes beginnen met popcorn... Een snack die de mensheid verdeelt. Wat is lekkerder? Zoete of zouten? De snack werd groot door mobiele pofmachine van Charles Crettois. Als ik het zo goed uitspreek. Het werd razend populair bij kermissen en later in bioscopen... door heel Amerika en Europa. En een fun fact. Elke korrel kan tot 40 keer groter worden als zichzelf tijdens het poffen. 40 keer groter. Dat is veel. Ja, dat is veel. Dan uh, chips, de snack waarbij de zak al leeg is voordat je door hebt. Chips ontstond in een restaurant in Saragato Springs in de staat New York. Uh, ze werden bedacht door een kok als grap voor een kieskeurige gast in zijn keuken. Daarom heet de chips eerst officieel Saratoga chips. Saratoga chips. Zeg ik het zo goed, ja toch? Ik zou het niet weten, vriend, maar naar het klinkt interessant. <laughs> naar de geboorteplaats, waar dan? Ja, even de blans opmaken, Wouter. En ja, dan ben ik toch benieuwd, wat denk jij dat er eerder is? Popcorn of chips? Uh, ik denk toch dat de chips eerder was. Nou, dan komt die. De popcorn, die komt uit 1885. En chips uit 1853. En dus je hebt gelijk! Hey, kijk, dat is lekker. Lekker, man. En dat betekent dat we het vijftig prijspakket naar je toe gaan sturen. Nou, dat is hartstikke leuk man. Lekker hè. En dan uh, Wouter, dan uh, wens ik jou nog een hele fijne avond. Ja, en jullie ook. Fijne de Hoi. Friday then, Time would change me and I'll be. All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 Sure, the sea is gonna fall, and how am I just? Dat tegen je gezegd hoor, op woensdagavond 10 voor 11. Turn the lights out, want het wordt lekker laat vanavond. want dan weet je ook hoe laat het is. Vijf uur achteravond, Jordi hier op de plek van Bas en Dylan. Eva Vloer er ook gezellig bij, zo meteen nog. Beyoncé en Single Ladies. En eerst, Lola Jong, Chris Messi. You know, I'm So why would you leave me waiting outside the station? When it was like minus 4 degrees and I.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 Single Ladies. In de avond avondshow. Zo meteen de quiz over vandaag. Jouw kans op 100 euro. Wil je meedoen? Dan moet je eerst het goede antwoord geven op de kwalificatievraag. En die krijg je van Eva. Ja, een hacker die voor 1 cent in een peperduur hotel sliep... die is opgepakt door de politie. Maar hoeveel centen zitten er in 1 euro... Dus hoeveel centen zitten er in 1 euro? Stuur je antwoord in via de 538 hebt. En wie weet maak je zo meteen kans op 100 euro in de quiz over vandaag. Ik wil me ontwikkelen in mijn werk. Maar wat past bij mij? En waar vind ik dat?